Wij beginnen de zogerles 246. Op de pagina Resh Vavve 206. Deze les 246 heeft de gematria Ramo Resh Mem Vavve. En dat heeft twee betekenissen. Ramu betekent net als een, gebi uh, een gebiedende wijs van. Uh, verheft u. Meervoudsvorm, jullie. Verheft, verheft u. Oproep om zichzelf te verheffen. En een andere betekenis is enkelvoud Ramo met een wavbo en dan met een gierik bovenop sorry, met een aan bovenop, dus ramo, betekent eh, verhef hem, Hashem. Door zichzelf te verheffen, verheffen we ook Hashem. Brengen wij ook omhoog die eh, schina uit de stof der aarde. En dat kan kunnen wij op geen andere manier doen, het beste doen, op een, de mooiste, de beste, de meest doeltreffende manier do te doen, dan door ons te verdiepen in de taal van Hashem. In de heilige taal. En zo gaan wij vanaf nu, wij, onze tijd is niet trekbaar, Ieder van jullie heeft zijn eigen bezigheden, dagelijkse verplichtingen enzovoort. De tijd is niet rekbaar. En wat wij gaan doen is, we gaan, dus onze zorgerles gaan we maken zo'n ongeveer anderhalf uurtje. En de rest hebben we dan de tijd om te verdiepen in de taal van de Torah. Het is, het is absoluut niet, eh, betekent niets in, van geen betekenis om pagina's te maken als we die niet kunnen doorkouwen. En doorkouwen kan je alleen maar vanuit de taal van Hashem zelf, geen, geen, uh, de vertaling is niet afdoende, je moet wel pitpeuterig uh, werken met de Heilige taal, in de Heilige taal, vanuit de Heilige taal kan men de Hashem zien en de redding ontvangen. En niemand hoeft, mensen mens hoeft niet intellectueel zijn, gaven hebben voor talen, voor en überhaupt voor, voor dat soort dingen, om, uh, om bijvoorbeeld uh, Hebreeuws te leren. Eigenlijk, het is alleen maar jouw wil en overwinnen jouw uh, gewoon onze menselijke inertie, onze menselijke luiheid. En ook natuurlijk die twijfels van, nou, ik kan niet. Het, het, het kan, ik kan niet, bestaat niet, duidelijk. Waar de wens is, daar is de weg. Zo ook is het met deze taal en we gaan beginnen. We hebben al wel eens iets gedaan in Heblit, ja herinner je nog dat cursus Heblit was inleidingje. Maar nu gaan we ons indiepen, verdiepen in. In eerst beginnen we van datgene wat het begin is. Eerst uh, de basis voor alles is van alles en voor alles, voor al het geestelijke, en van al het geestelijke, is de klassieke Hebreeuws, de taal van, we noemen het klassieke Hebreeuws. Net zoals men spreekt van klassieke talen, Hebrew, eh, klassieke Grieks, Latijn, laat staan dat men zegt ook, Klassiek Hebreeuws betekent het Hebreeuws van de Torah, Neviim, van de profeten en uh, geschriften. Dat is wat we gaan doen. Dat is de basis van alles. En dan, stap voor stap, zullen we dan uh, ook stappen doen, ook naar de klassiek, naar de... Uh, de breus van de Kabbala het is niet anders dan uh, wat we zullen de, so de nieuw dezelfde de -de grammatica dezelfde uh, de zin dezelfde woorden enzovoort so komen wel extra erbij en iets qua zinnen zinsopbouw iets uh, een beetje Extra komt, dat is de taal van Mishnah, de taal van. Uh, of een. Um, um, um, um, ontwikkeling van deze klassieke taal, als het ware. de taal van. Uh, rabbijnen. Ja, ja van de, beter te zeggen, niet rabbijnen. Want die gebruiken een zopestal, een zopestal, de taal van de fabeltjeskrant, maar. De taal van de Torah geleerden, dat beter, beter zo te zeggen. En daaruit komt de taal van Kabbalah. En dat gaan we dat doen. We gaan dat doen, uh, hoe? Via het Forum, via onze, nee, onze Nederland, eigen Nederlandstalig Forum. We zijn net begonnen daarmee, een weekje geleden uh, zijn we daarmee begonnen. En iedereen, iedereen ...van jullie kan daar... Uh, uh, ...gewoon... ...zien wat daar, wat daar geschreven staat... Iedereen krijgt toegang... je niet... Uh, ...gewoon om... ...passief te zien wat daar staat... ...kan je dat doen... ...zonder inschrijving... ...en wil jij ook... ...actief deelnemen... ...dan raad ik aan om die... ...daar ook hier te laten... Registreren, maar wat je wil. Want uh, dat kan zijn dat je bijvoorbeeld een bepaalde vraag heeft en dan kan je dan een, een Hebreeuws woord of een Hebreeuws zin, dat kan je dan bijvoorbeeld opmaak uh, plaatsen en dan vraag stellen, zelf proberen uit te komen. Actief werken met en via de hele taal. Het komt een heel ander niveau nu in onze studie. Het is nu de tijd. We hebben wel bijna vijf jaar leren we nieuw zoger. En nu is de tijd om echt nieuw de mouwen op te steken en te gaan je bezighouden met deze letters, met deze uh, woorden, zinnen enzovoort. Dat brengt de ware reding. In plaats van bla bla, wat de wereld uh, waarbij de wereld zich bezig mee bezighoudt, van intermenselijke dingen, ook belangrijke dingen natuurlijk, het humanisme, het enzo, van alle andere dingen die ook nu nuttig zijn, maar waardoor men de mensheid toch geen reding zal ontvangen. En de reding zit juist in deze letters. Daar schuilt, schuilt daar gaat. Hashem schuilt Hashem zich achter. Daar gaat Hashem zich achter schuilen. Daar, juist in het Hebreus, en daarom veel aandacht schenken, alsjeblieft, aan het Hebreus. Het is in jouw belang, dus doe je dat wel, dan, dan heb je nu en dan hebben we nu de tijd om dat te doen. En dan kan je dan de, de, de les wat wij hebben nieuw korter les zogen, dan kan je dat met, uh, intensiever ook uh, uitwerken enzovoort. Dan heb je ook tijd om dat te doen uh, via het forum. Ja, via op de site zullen we dat niet opzetten, maar op het forum zullen we opzetten uh, de grammatica, gewoon wat strek noodzakel, strek noodzakelijk is. Van de grammatica, diverse andere bronnen zullen we dan ook van het klassieke breus, zullen we dan grammatica dan opzetten. En we zullen gaan dat praktisch. En dan zal ook nog twee uh, rubrieken zijn, grammatica en praktijk. In de praktijk zal ik dan uitwerken, zinnen, gewoon woord voor woord zullen we daar gaan eraan, er, er eraan werken, en daar hebben we nog een, een rubriekje van besprekingen, en daar mag je ook schrijven, jouw vragen, wat je, wat je, wat je wilt dus in de besprekingen, dan bij die algemene uh, rubriek hebben we al opgemaakt nu, van leergang klassiek Hebraaus. duidelijk, en hoef je nergens cursusjes gaan volgen, want dat is allemaal een wat je daar allemaal kan krijgen. Alleen leren wat wij hier leren, zal een geweldige werkuitwerking hebben. Wij staan dus op de pagina resh -Wave, 206 bovenaan de tekst van de zover zelf, de regel 4. Mamar, pikuda, chetit, a. Mamar, het zesde voorschrift. De regel vijf. De ot resh jude teth, pekuda stieta, leed aska, bepria, urwia. Punt. De 5. Ot resh jude teth, tweehundert het zesde voorschrift, is, Leed Aska prijaurvia Urvia, om zich bezig te houden met het, uh, met de, met het, uh, zoals in het Torah gezegd wordt, met het vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Natuurlijk is het niet wat de mensen, wat, wat, wat zij allemaal ermee, er, ermee verstaan dat, uh, wat, wat het is, ja. Kijk nou, als je neemt dan de Joden, dan verstaan ze daarmee dat zij vele kindertjes moeten maken. Eigenlijk, dat zij dan regelmatig die, alle, alle rare dingen moeten doen, dat zij... Moeten moet stoeien met elkaar zoveel mogelijk. Dan, ja, dan is het, dat doe ik dan. Dan vervul ik dan deze, dit voorschrift. Ja, zoveel stoeien met, met zijn vrouw. Dan, dan betekent dat ik dan, dat daardoor ga ik mee. Ga ik dit voorschrift van Hashem doen. Dat op deze manier gaan ze hun lusten uitleven. Maar dan doen ze dat onder het paraplu van. Uh, dat zij doen in voorschrift. Kijk. Het is heel iets anders wat in Torah over schreef. de Torah spreekt geen woord... Over, uh, over onze... seksuele... behoeften, over die daden, over het maken van kindertjes. Vijf... na de punt. De goede man die het Gaarim lehahuna har le mehaven tadir. Waluif me meni. We jama zeif zeifen it malia beholicitrim. We nishmatin hadashin. Niet haatza, we nafkin, miahu, ilana, we haalin, de volgende pachin, de eerste reichel, van de tekst van de zoger zelf, sagijn, itrabiu, le eila, bahade, inon, nishmatein, Ja, Ik dacht, dat hij ons nu vertelt, de Zogor, wat betekent dit voorschrift? Wat de hele mensheid alleen maar ziet als, als een aanwijzing: van uh, wees vruchtbaar, uh, maak dan kindertjes en dan ver, verspreid jezelf over de aarde enzovoort. En, so en maak, uh, weet ik veel, vermenigvuldig jezelf, net zoals de dieren dat doen, net zoals de. de Koetjes dat doen, dat is wat zij, wat zij allemaal zo so zien, dat, dat, het, dat het, het voorschrift van Hashem is. En kijk nou wat het voorschrift inhoudt. Het Torah spreekt geen woord over de materie. Hashem heeft geen materie geschapen. Goed opletten. Hashem heeft de wereld geschapen, maar dan vanuit de wereld het de uitwerking van de, uh, het ontstaan van de materie was... Hashem heeft alleen maar tien uitspraken gedaan, bij het eh, scheppen van de wereld. Uitspraken betekent alleen door de kracht van de gochma. En dan heeft hij Benut natuurlijk ook, die heeft die bepaalde handelingen verricht, als het ware, eh, eh, dat, de zemtzoom gemaakt, en allerlei andere dingen, om, de wereld is schapen, maar dan niet de materie zelf. De materie zelf is het gevolg van, is gekomen van het systeem van onreine krachten. Ook die zijn, die heeft Hashem geschapen. Uh, door alles komt, door de zimtzum. Overal do, daar, als gevolg van de zimtzum, van het uittrekken, van het, zich uittrekken van het, Hashem, van Hashem, van het licht uit deze holle, Ruimte die heelalheid de, en de, de wereld of het heelal is, Dan daardoor ontstonden alle tekorten, maar ook, ook de, eh, het systeem van onreine krachten. Hashem heeft absoluut niets te maken, let op wat ik zeg nu. Niets te maken met de materie. Materie natuurlijk komt toch alles komt van hem. Absoluut. Duidelijk. Maar Hashem is het licht. En als zodanig heeft uh, zich niet vermengd, kan zich niet vermengen, ook zit niet in de materie zelf. Duidelijk. Want Hashem, het licht is het bestand uit het bestande. En terwijl, de mens is het bestanden uit niets. De mens is het, de wens, het tekort, dat is de mens. En, en vulling krijgen we van Hashem. Dus tekort is, het tekort is een geweldige iets, geweldige stimulans, het stimulans voor het leven, het motortje van het leven is tekort. Wie wil geen tekort hebben, wie vlucht van tekort, die vlucht naar de dood. En hier is het geheim van alle geheimen. En als een mens hier in deze wereld vlucht van het tekort, en hij vlucht in allerlei uh, genietingen, in allerlei middeltjes, in drankjes, in seks, in televisie, in allerlei andere dingen vlucht je dan van zijn tekort om maar niet alleen te zijn. Eigenlijk, bla bla bla, bla babeltjes, uh, uh, allerlei babel, uh, uh, onnuttige uh, gebabbel te hebben, weet ik veel. Om alleen, al, al is het maar niet, al, om alles is je bereid te doen om niet alleen te blijven, om niet. Uh, zijn eigen tekort aan te schouwen. Duidelijk, want er is geen mens die geen tekort heeft, alles is tekort, en dat is geweldig, zo op deze manier, dat is dan maakt, dat maakt de mens honger, hongerig om te leven. En we zien het wel, hoe rijker een mens wordt, rijker in het materiële, maar arm in het, Geestelijke, des te minder trek hebben ze in het leven. Kijk, nou wie neemt zich, uh, wie pleegt het meeste uh, zelfmoord? Ja, in percentueel, de rijken natuurlijk, de rijke, de machtige. Daar is, uh, daar is het, omdat daar is geen tekort. Alles wat zij willen, kunnen zij bereiken in alle genietingen van deze wereld, wat ik bedoel. En daarmee, daardoor, komen ze blesseerd te staan, hebben ze geen oververzadigd, ze hebben, ze hebben geen uh, gevoel voor tekort, en dan hebben ze ook geen uh, honger naar het leven. En daarom alleen een mens die, hoe wie het grootste tekort heeft, heeft het grootste, heeft ook het grootste potentieel voor het leven. <laughs> dat is het paradox van het leven. Dat is het paradox en juist wie dat accepteert dat, en daar moet je natuurlijk werk voor maken, dagelijks moet je dat aanvaarden, dat steeds groeiend tekort wat je hebt, ja, in plaats van ver, ver, verzoet en verlekkerd te worden, en in vaatjes gelegd worden door een religieuze uh, smoesjes, dat hoe meer jij in staat bent die tekorten aan te, aan te kunnen, des te groter leven heb je, zal je in jezelf ervaren. En des te groter leven zal daadwerkelijk zich in jou manifesteren. Dat kan je niet fantaseren, dat kan je niet zeggen van, ah, yo, ik heb dit, ik heb dat, ik heb, maar dat kan je gewoon ervaren in jezelf. Maar absoluut afhankelijk is en mede bepalend is door de mate van het tekort wat je kan verdragen. Want tekort betekent dat jij jezelf, als het ware, uh, wegzuivert voor het licht. In plaats van uh, ik, ik, ik, breng je het leven van de grote ik binnen jezelf, dat ik wat al het leven, eeuwig leven is. En dan daardoor juist wordt jouw ik groter, machtiger, machtiger, want dan ga je leven in, uh, ondanks het feit of juist door het feit dat je tekorten heeft, zal je ook in die tekorten, juist in die, die tekorten, zullen gevuld worden van tijd tot tijd weer tot een geweldig licht. Maar dan gaan ze weer weg. Van jou waarom? Om jou verder eh, een kans te geven, te geven. Om je verder door te, te werken. Om je verder te ontwikkelen. Om nog meer smaken. Van het leven, het ware leven, tervaar. En kijk nou wat betekent deze, dit voorschrift van pro, pria urvia van het vruchtbaar, wijs vruchtbaar, zoals Hashem heeft, heeft gezegd tegen uh, de mens, tegen Adam en Gawa: wijs vruchtbaar en vermenigvuldig je. Wat betekent dat? Let op. De hol man deed via, want ieder die zich bezighoudt met het priaour via, met het zich vruchtbaar maken, met, het, ja, met het dit voorschrift, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. 6. Karim le hao die veroorzaakt aan die. Rivier. Lijm via Tadir Om te, fl te flueen permanent. Velojjef saken me meni. En zodat so de wateren zullen daarvan niet uh, opdrogen of stoppen. Ophouden. We yama it Maria beholsitrien, en de zeezeven zal gevuld worden van alle kanten. We nishmatin hadatin, en de nieuwe zielen met gadsham, met worden eh, daardoor worden vernieuwd. We komen mehahuilana, en die komen uit van die, van die, boor, van die boom. We gaan in de volgende pagina, de eerste regel. We gaan jagen in Segiën en de, de, de en veel, veel legers, de regel 1 in de volgende pagina. Je trabbiël le'ela zullen vermenigvuldigd worden boven. Behad je de inonnismatin. Samen met deze zielen. De regel 1 na de punt. Hadde Oh Oh hier zie ik een fout. De afkorting had het eerste woord hadde hoedichtief. De tweede letter moet he zijn en niet het. Hadde hoedichtief is er zo aan mij hem. Scheretz twee Tabrit kay makadisha. Nahar dinagid ve napik. Uma ya de Dri Raksha Verahashin 3 rakhsha. Veribuy denishmakin legahih hoe zo so is het geschreven. Uh, in de Torah is er zegmaar: 'Imscherdz Laat de wateren uh, wemelen van gewemelte. Van nevers ga je van het levende nevers. De levende nevers. Twee. Kaima Kadisha. Dat is, let op, dat is het heilig verbond. Het heilig verbond zoals Jezode, Zoals het verbond naar Jezode. Nahar nagit venapik. De rivier die verspreidt zich. Venapik en gaat uit. Umaya die le en haar wateren het zullen verme verme verme verme vermenigvuldigd worden. Waarachas in Rahsha en Zullen bezit verkrijgen, rakasin raksa. En zullen die, en de kruipende dieren zullen daar kruipen. En dat interessant is dat in de regel 2 dat die in het laatste woord in betekent dus die kruipende gedierte, gedierde dieren, gedierten, wijzens. En tegelijkertijd betekent ook, ragasje betekent ook verkrijgingen. Ik kan kunnen ook zeggen, de verkrijgingen, het bezit zal worden verkrijgd. Verkrijgen. Zie je dat, dat zijn allemaal dingen die daarbij komen, die dezelfde betekenis hebben. In het Aramees, die, zie je, dat is dan deze, dat spelling dat is dan die... Um, die naast elkaar leggen van deze twee talen. Wat okay. in het... In het Hebreeuws betekent... Yishrotsu of Sharetz... Betekent... gewemelte of wemelen. Dan is het... In het Aramees hebben uh, we dat... Of die gewemelte die wijzens die wij willen dan, het het, we zien dat in het Aramees, het Aramees die dan, geeft ons dan ook nog extra betekenis, dat is en die wat jij daardoor, uh, verkrijgt de mens die, dan zich met deze, dit voorschrift bezighoudt. En daardoor komt ook de vulling, de, de, de, de, veel, de veelheid, toeneemt van de zielen van deze gaaien. Dat is de taal van de zoger. Ook stap voor stap zullen we ook hier goed leren, stap voor stap ook het Aramees van de zoger. Het is puur licht Aramees. Het Aramees is... Een heel speciale taal. Geen mooie taal. Geen mooie taal. Hè? Het Hebraeus heeft toch wel... een klassieke Hebraeus heeft toch een zekere kleur, Toch wel... Uh, ik bedoel, we spreken niet van esthetiek. Maar een zekere volheid. Maar het Aramees van de zogel... Aramees is zeer beknopt. En zeer... Laconieke taal. Zoals de Torah orageleerden hadden daarover gezegd. Is de taal van huilen. En huilen is de taal, de taal van het tekort. En het tekort is. De motor van het leven. Dus. We gaan zeer. Ons zeer. nauw uh, Mee bezighouden. Met. Uh, het gezicht van het geestelijke, dat is dan boven de gezet, dat is dan de, het klassieke breus, het van de Torah, Tanach, en met het Aramees, dat uh, eigenlijk de taal is van het huilen, waar te kort is, de taal van het onder de gezet is. De taal die de Heilige engelen niet kennen, ze kennen alle talen van de wereld behalve het Aramees. Dat is zeer, zeer, hier zit een enorm geheim van de, deze taal. En daarom leert men deze taal niet, het Aramees van, het is net of het ontgaat aan de mens, aan de mensheid. Zie men leert van alles, maar deze taal, het is niet moeilijk. Ja, zo, so het is niet net als een spiegelbeeld van, van het Hebreeuws. Net als het uh, onder de gezei is, een beetje een spiegelbeeld van, van het boven, van het boven, wat boven het gezei is. In de geestelijke betekenis dat. We keren terug naar de vorige pagina. Pagina Resch. 206. En nogmaals, vanaf deze les doen wij, schenken wij veel meer aandacht, stap voor stap, aan de taal zelf. Duidelijk niet alleen wat ik jullie vertaal, maar dan werken, verbinden die woorden met die lettertjes, met die met die woorden in het, in de heilige taal, en dan hebben we hier, geweldig in deze zoger, in de zoger hebben we dan twee talen leren we eh, tegelijkertijd, we leren dan en boven en onder de geze bestoken we met deze tekst van de zoger, en laten groeien daarmee, laten transformeren onze kilim naar het leven. En steeds meer leven, steeds intenser leven. En dat is wat gezegd wordt in de Kabbalah over de Torah geleerden over de Kabbalisten, dat met de dag worden zij sterker. Het is... Omgekeerd dan in deze wereld, in deze wereld de mens die gaat ouder worden en die wordt versleten en die gaat dan naar die bejaarden te huizen en dan uh, zijn, uh, komt in dementie, dementieert enzovoort. Het is onmogelijk in het geestelijke, in het geestelijke, de mens die zich met de kabbala bezighoudt als hij dat lishma doet in de naam van Hashem, dan zijn geheugen die juist groeit met de dag. Die uh, geheugen, waarom? Omdat het, zijn niet, het is niet een geheugen van woordjes te onthouden. Ik, heb, ik leer jullie niet, jullie niet, om zeg jullie niet dat jij moet die woordjes onthouden leren uit je hoofd. Ja, ik heb nooit, ik leer nooit woordjes uit, uit het hoofd. Gewoon leren, okay, nog een woord, zoek je dat op, kijken, nog een keer, nog een keer, die komt drie, vier, vijf, tien keer voor, en dan opeens is het jouw woord. Je ja, hoeft niet meer dat zoeken in het woordenboek, want het woordenboek eh, met alle verbanden, met alle overige woorden wordt dan in jou in je innerlijk ingeprent. Duidelijk. Hasulam, de rechterkolom, de regel achttien. De referentie van Otresh Yud Tet, Pikuda stiet A, stiet ši stiet A. Weet je ši A dat is? De boodschap. Het heilige heilige heilige heilige heilige heilige heilige heilige heilige Kijk, ik vertaal letterlijk, zie je? En dan klein stukjes, stukjes stukje, stukjes bij stukje. En ik ook noem wat ik, herhaal, wat ik vertaal. Dus een stukje in het en dan of in het Aramees en dan de vertaling. En daardoor is het makkelijk om dat voor jou terug te vinden wat wij leren. Je hoeft niet eens naar een woordenboek te zoeken. Hamitswa Shishit Hi, het zesde voorschrift, is 19. Laat zo om zich bezig te houden, zich bezig te houden, met het vruchtbaar zijn en euh, zich vermenigvuldigen. Zie je dat, met vruchtbaar zijn, hoe kan je dan je bezig houden met het vruchtbaar zijn? Jij moet jezelf vruchtbaar maken. En niet zeggen, euh, ik ben niet vruchtbaar, en uh, ja, ik ben zo geboren, ik ben niet vruchtbaar, ik kan niet vruchten geven, betekent ik ben niet productief, weet ik veel, niet intelligent. Ja, je moet het, jezelf, er is een voorschrift om zichzelf vruchtbaar te maken. Niet, niet zeggen, ah, ik kan niet, ah, ik heb geen vermogen, ik ben zo geboren, zo niet intelligent, ik kan niet de talen leren, niets, nee, staat het, het is een voorschrift. <laughs> niet wat jij geboren, hoe jij geboren bent, maar wat je maakt van jezelf, staat het, maak jezelf vruchtbaar, duidelijk, maak, maak jezelf vruchtbaar, maak jezelf uh, constructief, zinvol, naar krachten, jij bent, bent degene, die moet jezelf zo opmaken, en vermenigvuldigend, en goede daden te doen, en, uh, steeds jezelf opbouwen en dat betekent dat zichzelf vermenigvuldigen, uh, zichzelf uh, vruchtbaar maken en vermenigvuldigen. Dat is geestelijke bezigheid. 19, naar nee, de punt. Ikor Misha was seg papriaur, via 20. Gorem na haar. Isod de 21, deze pin. Shehe Novea Tamid. En nu goed kijken wat hij ons nu vertelt. Hij voegt tussen, tussenin, hij voegt, voegt uh, ontbrekende schakels. Want de taal van de zorger is be bes beknopt. En hij vo voegt hier in de vertaling uh, het commentaar Hassulam. Die voegt ook de betekenis. Soms ontbrekende woorden om het vloeiender te maken, en soms ook de kabbalistische termen waar het over gaat. Let op. 19 naar de punt. Kikol Mieshozek, Bepriyaur via, want ieder die zich bezighoudt, 20 Bepriyaur via, met het zich vruchtbaar te maken, en met zich te vermenigvuldigen, goreem, leo, toa, haar, die veroorzaakt aan die bewuste rivier. En dan voel je toe, jesot, van de zeerampien. Want alles komt van de jesot, van de zeerampien in onze wereld. Die komt naar de noekwa, naar de malgoed, en dan verder naar onze wereld. Naar, naar alle geleideren van de wereld. 21, zeg je hier nou het niet, dat die, die soort van de zeer deze rivier, dat die zal vloeien permanent, stromen permanent, en dat is ook natuurlijk onze taak, ook dat wij steeds met man omhoog te brengen, om ons bezig te houden met uh, de Torah en de voorschriften vermeerder, vermeerder, vermeerderen onze studie kwalitatief en kwantitatief met de Torah en de voorschriften. Daardoor maken wij ons ook vruchtbaar voor het ontvangen van het eeuwig leven. En daardoor maken wij ook dat de Zerampien, de yesot van de Zerampien, Stroomt, zal stroom stroomt, per, zal stromen permanent en ook precies dezelfde. De stroming binnen onszelf zullen we ook ervaren in onze soort van onze toestand. En dan stap voor stap permanent, we zullen ervaren deze stroming die nooit ophoudt. 21 22 na de punt. Umi mav lo ihadlu 22. Va yam shehu malchut mitmale mikol tzadadim drin 22. Bin ish ohne chamut chadshot mit chadshot viyots ot myoto 24 haylan. Utzavaot robim, mit rabbim le mala im 25 Otana en is shamut, le shomran. Goed, goed kijken. Altijd eerst goed doorwerken, uitwerken, die ot zelf ja, van een zoger. Goed dat door te hebben, ik bedoel, de inhoudelijke kant, hoe dat opgebouwd is, eh, zowel het Aramees als de tekst, de vertaling van eh, Hasulam. En dan pas verder gaan met eh, zijn toelichting. En Soms is het nodig om uh, twee keer ooit te leren. Ja, ik heb het va vaak gedaan, zo twee keer, op zijn minst twee keer de oord gelezen had. Toen ik uh, leerde, zo hard voor de eerste keer, daarna ook, twee keer, soms drie keer, soms vijf keer, eerst een oord geleerd had, om het goed te leren ingeprent te, te hebben binnen mijzelf. En daarna ging ik over naar het, de toelichting. En nu goed kijken verder. 21 naar de punt. Om hem af loe. en zijn wateren zullen niet stop zullen niet ophouden. 22. Waijamse, hoe allemaal goed. En de zij die dimal goed is. Mikmalai, wordt wordt gevuld van alle kanten. Dat is ons tekort dat gevuld wordt. Als gevolg daarvan. Als gevolg, als gevolg van het uh, uitvoeren van. Van dit voorschrift. 23. Hadashot, en de nieuwe zielen met Chadashot worden vernieuwd, oud en komen uit, verschijnen. Meotohilan van die boom. Ja, van die boom, van de boom des levens. Hetzchayim. 24. Uit zwaard rabim met rabim en vele legers worden verwend, vermenigvuldigd boven, in 25 otan en met deze zielen, met die zielen, hele schomra, om over hen te waken. Kijk wat hij zegt ons, Weze, shekatu, yeschertsuwa maim, sherets neverschaia, en dat is wat geschreven staat. Het allemaal komt uit dat vers van, in het, in het Torah, dat, de water, laat de water, de wateren, eh, uh, wemelen, van de 26, van het gewemelde, gewemelde de levende nevers. זהו u op breed gehad. Breed kodisch soi. דלינקר haar de rechts linker kolom de juiste regel aan in schach. Voortse. וריבוי mijm לחיי, itrabim, verohashim twee reges. Veriboyde 526 na de punt. Zij hoe Wat betekent dat? Hij zegt, dat is het teken van het heilig verbond. Ja, we weten, wat is het teken van het heilig verbond? Dat is hier zo. Hanahar, de rivier, de linkerkolom, de eerste regel, Anjim Shah, die aangetrokken wordt en die uitkomt komt uit en zijn wateren, zijn wateren in het in de hele getal en zijn wateren met Rabim worden vermenigvuldigd, worden regisch en eh, worden een vloeien van eh, wemelen van gewemelde, van de truipende, van de dieren, van de die wijzens, twee wereboeiende schamot, en de vermenigvuldiging van de van de zielen. Lega je le aan deze gaja, dat is de zorg, onze oorlog. De regel 3, de, de linker kolom, de regel 3. Uh, de uitleg. Punt. Kie, beta B be ruta a ruta. bitar, bitar, bitar, Vegoren zivuk kucha uschimte. We schinti, vazana harfai, fishiji sod de zirnpin, nevija ta bamain duhrin, Zes Velo is vsakun me banukva ве яма 7 шеги ану квадза иранпин итмалия бахоль ситрин 8 итмале бахоль цдадим дегайну хен миситра шил 9 хазиву гра והן аламот ва хен миситра дероладот онешамот хадашот מתחדшот пьёт от алеф миэц хаим миэц اهو кломар но лишамот хадашот мамаш твалов эйла нишамот ишенот шекварга юба дамар ишон вы наш рум имену михамата хет лец 하다. hen khozrot fertin u mitkhadashot alitei hay illana sheu zeiranpin 5. vini kraim mishum ze ne shabot khadashot khvalna khver da vertelt heel heilig, eenvoudig en geniaal en goddelijk hoe hij dat doet. Let op, alles helder in één zin, zo wonderlijk hoe hij dat doet. Ik vind het nergens, nergens, nergens bestaat zoiets. Want, de regel drie, goed, goed horen wat je zegt bij Want door de opwekking van beneden. Opwekking van beneden, dat is wanneer wij de Torah leren, de voorschriften doen. En dat is dan de proevenwoed, dat is het eerste voorschrift wat aan de mensheid gegeven was aan Adam en Eva, Om zich om vruchtbaar te zijn en zich vermenigvuldigen. Deel, dat was aan hen gegeven om. Eigenlijk in dat voorschrift zit van alles, alles zit daarin, om man omhoog te doen. In dat voorschrift zit de het, uh, opdracht aan de mens, om eigenlijk, en ook de weg naar de redding om man omhoog te doen. En dat is dan door, dat heet dan Itaruta Deletate, de opwekking van beneden. Kibit ruta de want het de opwekking van beneden, it aar vier leela, wordt het boven opgewekt. Het boven, wat boven is, wordt, wordt opgewekt. Vier we gorem en dat veroorzaakt, goed oplet, elk woord hier belangrijk. En dat veroorzaakt zivug, tussen de kutschabrihu, Tussen de Akadosborgo, tussen de heilige gezegende zij, en de Schina, en zijn Schina, oftewel Zerampin, en Nokwa. We azen aars, Jesod, de Zerampin. En dan, de rivier die, de regel 5, yesod van de Zerampin is. Ne wie had dat dan die rivier die gaat. Vloeien permanent. Waarmee vloeien? Bij mijn dochrin? door mannelijke wateren, dus van boven komt madde, dat is mad wat we leren afko afgekort, mijn doelgrind. Vrouwelijke wateren van beneden naar boven komen, Dat is mijn noekgrind, vrouwelijke wateren, dat is de man. En wat van boven komt, heet Main Dugrin, de laatste twee woorden van de regel 5. dat is Madde, afge afgekort, Notricon, de eerste letters, Main, be be begint met Mem, en Dugrin begint met een Dalet, dat is Madde. Dus dan, zeer een Piem, die gaat vloeien van boven naar beneden, naar die Noqua, met mannelijke water. Zes, dus de vulling van de kort. Zes. En zijn wateren, ja, want hij komt met de chassadim. En zijn wateren zullen niet ophouden. Mille arspeeba Van het geven aan de noeqwa. We Vejama zeven, Shehia noekwa de zierampin, en de zee, zeven, die, welke zee is, de noekwa van de zierampin, het malie, begolet zou, gevuld worden, of gevuld wordt, van alle kanten, acht, en dan vertaalde hij het nog een keer, met malie, begolet Ver vertaaldheid vanuit het Aramees, wordt gevuld, van, in van alle kanten, de Aino, en misitrashe, wat betekent van alle kanten, wat de zogers zeggen van alle kanten, de Aino, dat wil zeggen, minasitrashe, la de la olamot, let op, door de kant van de Zivouk, door, door, dus door, van, van, door de kant, betekent dus van, van, door de zivuge wat uitkomt van de zivuge, La om de werelden het uh, onderhoudslicht te geven. Dat is dan de katnot. Onderhouds Onderhoud te geven, levensonderhoud te geven, het licht van het levensonderhoud te geven. Wen als ook van de kant van de. Van het baren van de zielen, dus de zielen komen, dat is het innerlijke gedeelte van uh, van de innerlijke zivoegen, komen, dan de zielen uh, uit verschenen de zielen dan. Dus de eerste is nefes en ruach, en deze innerlijke zieloge is voor de neshamot, voor de kracht van de Shamay, van de Shamad, dat zijn de zielen. Tim, wanneer Shamot kaderd, met kadersim, en de nieuwe zielen, let op, wat zijn de nieuwe zielen, we zullen die leren. En de nieuwe zielen worden vernieuwd. Zot, ed, aeyu, en die komen uit verschijnen van deze boom, zo so, klomer dat wil zeggen. Wat betekent dat de nieuwe zielen? We hebben het geleerd dat alle zielen zijn, Adam had alle zielen in zichzelf potentieel voor zijn zonde. Wat zijn dat voor de nieuwe zielen? Welke zielen kunnen nog komen? Alles werd toch geschapen gedurende die zes, die, zes, ja, zes dagen van de schepping. Welke zielen, nieuwe zielen kunnen nog uitkomen? 11 na de koma. Lo, ne shamot had a shot pa'ma'schen. het ons uit. Niet echt nieuwe zielen. Maar let op wat betekent dat zoger zegt. Maar nee, shamot is shaynot. Maar de oude zielen. Schekwar hajuba't ama'schen. Die al die reeds waren bij de eerste mens, de regel dertien, wen je schroe, me werden afgevallen van hem. Vanwege de, vanwege de zonde, haget de etzadaat, vanwege de zonde, de zonde van de, aan, uh, van de boom, van uh, de kennis van goed en kwaad. En, rood het op. Deze zielen, dus, die door de zonde van Adam afgevallen waren, als het ware, van hem. en natuurlijk, waar, waar, woonden, waar, voor vielen ze uit? ze, vielen in de klipot, natuurlijk. Dat deze zielen dan, keren uh, terug. werden. Om het en worden vernieuwd. Aridei, hij illa door deze boom die de zierenpien is. Ja, duidelijk. Dus die vernieuwing, daarover spreekt de zoger niet dat er andere zielen zijn. Duidelijk, er is een pakket van zielen die Hashem heeft geschapen uh, aan het begin van de schepping. Ja, we hebben dat geleerd. Uh, en uh, nou, die komen dan steeds verder, uh, verder terug in elke incarnatie om uh, wat nog niet gecorrigeerd is, om dat verder aan te vullen, de correcties in de volgende incarnaties. 15. Wanneer kriem, schoen ze neshamot schamachtelijk en ze heten daarom nieuwe zielen. Duidelijk? Dat het oude zielen zijn, maar die dan vernieuwd worden, eh, door de itaruta deletata, door, het op, door het, de, de, de op, opwekking van beneden, en door eh, itaruta deletata, door, de, door wat komt uit deze jesode van deze rampin, naar de nookwa, en dan... Eh, Natuurlijk vindt dit plaats, let op, niet op hun eigen plaats van waar de Ziran was staan. Maar wanneer zij opgestegen zijn, naar de Abou Yimar, duidelijk, want dan Abou dat is de kracht van de Neshamot. En daarom daarvan kunnen zij zielen voortbrengen. We, we Shomer. Venismatin hadatin midhadashan. En dat is wat hij zo over zegt, Reichel 16. Venismatin hadatin midhadashan. En de nieuwe zielen worden vernieuwd. 16 naar de punt. Kineshamot hadashod. En baot, rak, achar, de nu geeft hij ons een geweldige iets. Geweldig geheim, vertelt hij ons. Nu, let op wat hij ons nu vertelt. In één zinnetje geeft hij ons een <tip, tip, eigenlijk. Van, we hebben toch geleerd dat de zielen moeten ook. Uiteindelijk de nieuwe zielen, wel de mens zal verkrijgen dan de nieuwe ziel, hebben uh, we dat geleerd, dat helemaal zuiver van al het onreine zal zijn. Let op. Dan zegt hij ons nu: Kine shamot gaat achot, want die nieuwe zielen, daadwerkelijk nieuwe zielen, let op. Een nam, komen in de wereld alleen maar na de Gmartikun, na de volledige correctie, de regel 18, van de zonde, van de boom, van de kennis van goed en kwaad. Dan komen de nieuwe zielen maar gedurende zesduizend jaar, vernieuwen wij onze zielen, Eindelijk. elke dag ook, ik voel het ook elke dag een nieuwe mens, elke dag voel ik iets extra is bijgekomen, wat ik gisteren niet ervoer, wat er gisteren bij mij als het ware latent was, elke dag is een stukje van de vernieuwing iets nieuws, als het ware heb ik, is in mij opgewekt, door mijn opwekking van beneden werd bij mij ook bewustzijn eh, onthuld, naar boven gekomen, van een stukje extra ziel, een deel daarvan, of niet, hoe dan ook, wat ik gisteren nog niet ervoer. Dat is de gedurende 6000 jaar. De vernieuwing gedurende 6000 jaar. 18 na de punt. Utsevaot Rabim, Neatslim, 19 le mala. Ieman is shamotha 1. Utsevaot Rabim en vele legers Neatslim worden eh, geschapen, uitgestraald letterlijk. 19, limale boven. Iemand is schamot en let op, met deze zielen. Zie je dat? Dus door, kijk nou wat wij leren dan, door de man wat de mens doet opstegen, worden uh, de krachten opgewekt, waardoor boven, de opwekking van boven komt, eerst komt dan die niet alleen het product van de ziewoog om het onderhoudslicht te geven, het minimum te geven aan, oftewel aan de uiterlijke gedeelte van de schepping roer Maar er komen ook de zielen die wij door onze gebeden, door onze eh, op, opbouwende, opbouwende structurele zuchten voortbrengen. ...man omhoog te doen, brengen, omhoog te doen, opstegen en dus dan komen ook nog de nieuwe zielen, wat, we, wat ik had al verteld over die vernieuwing van die zielen, dat elke dag een een stukje extra komt, aanvulling op wat er gisteren was, en let op, en die komen dus naar ons toe, naar beneden, gepaard gaande met begeleiden worden ze begeleid ook door de uh, legers, vele legers die dan komen erbij samen met deze zielen om uh, ook die zielen te over die zielen te waken 19 na de punt Kim Kornishama 20, Navkin Kama Malachi. Kmoche, Tof, Kmoche, Tof, Lehalan. Ah, dat is wat hij zegt ook. Want met alle, met elke ziel dus die, af, die afdaalt, ja, als product van, als gevolg van mijn opwekking beneden, dat samen met, de, met elke ziel wat afdaalt, komen uit, oftewel verschenen, een aantal engelen, krachten. Knosser toch wel eens zoals het beneden zal geschreven worden, gezegd zal worden. Twintig na de punt. Ochemin ken, 21, Bezivogim, de lache Jot au la mot, lachim. En dan geef je nog even extra. En zo ook, ai de Zivogim, die komen voor het, om een het levensonderhoud te geven, oftewel onderhoudslicht te geven, oftewel de katnoot. Die ze voegen die kat nood, uh, uh, uh, van kat Ook van die die uh, komen uit verschijnen eveneens engelen. De regel 23. We zeer meer. BRIT kaima kadisha NAHAR har vehule 24 PIRUSH Ti sherez nefesh haja romez is sod 25 de ziran pin Ani kra brid kaima vehu na har de nagid 26 Phinata na haar, anim shah, vijot ze, mizera pin, zevenentwintig. Amal bi, schwa, abo, manikra, eden, lehaschkot, et, de volgende pagina, de eerste rechter kolom, was hagan, ze huwa, nuk, waschelo, ook hier geweldig, hoe hij ons nu dat toelicht. 23, de vorige pagina, de, de linkerkolom, de regel 23. We zeggen en dat is wat hij zo over zegt. Briet Makadisha, het teken van het heilig verbond, de rivier enzovoort. 24, uit de toelichting, uitleg. Kisheretz Nefesh Chaya, want dat wat de Torah zegt, Kisheretz Nefesh Chaya, het gewemelde, Nefesh Chaya, heilige of uh, levend Chaya, levend Nefesh. Rome's al Aliyosod dat zingt speelt op, op de jesode 25 van de Zirunpien welke soort van de Zerampin heet, Brit Kijma, let op, het, het teken van verbond. We hoe naar haar en dat is, die is dus die soort van de Zerampin, is wat de zoger zegt, naar haar de nagit, de rivier die verspreidt zich. 26. Ze hoep naar haar, dat, dat is, hij legt het uit, dat dat is het aspect van de rivier, die aangetrokken wordt, en komt uit, van de zierenpien, let op wat je zegt verder, de 27, welke zierenpien bekleedt, Abba en Ima, die Eden he, heeten, Eden, Ganeden, Eden, ja? Eden is van het woord, Gan Eden, ja? dat, um, het de tuin van Eden. Hof van Eden, dat, is, dat zegt het niets, maar de tuin, gan is de tuin. Het paradijs heet gan-eden in het Heilige, in de Heilige taal. Ook dat moet je weten, want het woord paradijs helpt voor geen millimeter een mens. Eigenlijk, dat moet je weten, de Hebreeuwse naam. Gan-eden. Gan betekent tuin, hof, en eden betekent. Uh, dat is die Eden en eden, eden betekent uh, uh, delicates, deli de, uh, het fijne, het, het genot. Uh, dus deze hier aanbien, wanneer hij stroomt van die, wanneer is hij als uh, rivier die stroomt enzovoort. So wanneer hij, hij bekleedt Abba en Ima, welke Abba en Ima heeten? Eden. Die Abba en Ima heeten Eden. Ja, Eden is die gan Eden, dat is oftewel de uh, tuin van Eden. Ja. En Eden is dat is behagen. Zaligheid. Laat het et hagan om de gang om die tuin uh, te besproeien, water te geven. Welke tuin, let op, de volgende pagina, de regel 1. Welke tuin is zijn noekwa? Kijk nou wat, wat waar de, de Torah over spreekt. Welke paradijs, wat allemaal, wat kinderlijk, wat, wat ze allemaal leren... Uh, en wat wij, en natuurlijk ook dat is goed, alles is goed wat men zich, als men zich maar met de Torah bezighoudt. Maar wij leren dan de in innerlijke kanten. Het ware geestelijke wat zit, waarvoor de Torah gegeven was, de Torah zelf. Dus daar stond het wel dat het, die Gan Eden, ja, dat is de gan Eden, dat is de, de hoofd van Eden, oftewel eh, de hoofd het hoofd het hoofd zelf, de, de tuin als het ware van, is zelf, dat is de nukwa. En deze herantien is dan in de bekleed dan Aba in die heet Eden. En dan vanuit hem, vanuit die toestand, van die zerenpien, die bekleedt Abu'i, maar hij geeft, uh, hij besproeit, of die, die geeft water, aan de noekwa, natuurlijk, de noekwa bevindt zich natuurlijk ook niet op haar eigen plaats, niets verdwijnt in het geestelijke, zij blijft ook op haar eigen plaats, eveneens als die zerenpien blijft op zijn eigen plaats, en niet alleen uh, ook, uh, niet alleen bij, en bekleedt abuima Ima. Maar in deze toestand natuurlijk ook de nookwa, die bevindt zich, die bekleedt Ima. En Serandin bekleedt Abu. En dan geeft hij het aan haar. Dan maakt hij ook Zivok met haar boven. En dat product van de Zivok natuurlijk komt dan naar hun eigen plaats. De regel 1, de volgende pagina, dus de pagina 207, Razen betekent ook in, de, in het Aramees betekent geheim, raz. Resh, zijn. In het Hebraeus is het sod. Geheim. Maar in het Aramees is het raz, resh. En zijn. De rechterkolom, de eerste regel na de punt. U maja twee itrabiën. We harasin harasha raksha. We raksha. Ainu. Miziwugim dri de vak. Ani kraim raïm arachashim. Targumo, Fir, Shelisherzu, Sheritz, put. En nu goed kijken. En ook parallel, geweldig wat we hier zien: nu parallel tussen Hebraeus en Hebraeus en Aramees, Dat die helpen elkaar om dat te begrijpen. Ham, vam, vamai, umaya, dile, en het water daarvan dan regelt hij, het wordt ver, vermenigvuldigd, en raksha, en die kruipende of wemelende wezens, die gaan wemelen, en hainu, dat wil zeggen, me zivugim, die vinnat dat wil zeggen, let op, van de zivugim, van de wak, de zivogim voor het onderhoud van levensonderhoud, ja, die wak. De wog, voor, uh, het minimale wat gegeven wordt van boven. Voor een, eh, Wak. Die, deze zivogim heet een garasin. Zoals so, kruipende. Ragasin, sorry, ragasin. Ja, heb so, ik Rahashin, dus de kruipende, is dus net zoals uh, welke het woord Rahashin is, vertaling in het aramees van de regel 4 van Jusrat Soussarets. Die twee woorden, zoals we dat leren, we dat. Rahashin, de regel 2, 2 d en derde woord. Rahashin, rachsha, is eigenlijk de vertaling van de regel 4. Wat van Ishrot zul Zoals in de Torah staat geschreven, Dat laat het gewemel, Laat het gewemel te wemelen. Zo letterlijk kunnen we dat zeggen. De regel 4 Naar de punt. Dus dan wij zien we wel, dat het, Wat betekent die kruipende, Of dan hoe we zeggen dat, Gewemeld, dat is dan, dat is dan het katnoot, dat is wat komt van de wak van de zivugim. Vier naar de punt. Om ik rib, genaat als zivugim de gar le vijf ne shamot. Omer we u ribuja ik zie dat dit een fout is in het derde woord van de regel 5. Uh, Eén na de laatste letter moet zijn, niet 1 uh, seconde. Nee, wel alles is goed, alleen na de letter bed, na de letter bed, in het derde woord vanaf het begin van de regel 5. Voor, na sorry na de letter B moet nog een V zijn de letter vav in plaats. Waarom er, is boa? Denis Martin lehahi, zes, rij, ook fout. De reichel zes, de eerste, het eerste woord is niet Zie je tussen die twee letters GED en HE staan twee als het ware dubbele aanhalingstekens in plaats van aanhalingstekens twee aanhalingstekens moet het de letter JUDE zijn fout gewoon grafisch fout 6 GAYA niet NIKRED NEFES GAYA BAKATOV de regel 4 NADEPU Omifhinat de zivogim, dat hebben we geleerd, dus die kruipende, dat weimelde, van die kruipende, die wezens, dat is dan katnot. Ja, dat is wat de ora ons vertelt. Omifhinat zivogim de gar, En vanuit de zivogim van de gar, ja, van de gadlood, voor het die daarvan komt voor het uh, baren van de zielen van de neshamot. Ja, van de gadluut komen de shama, 5. Daar zegt de zoger, veribuwa de neshamotin. En de vermenigvuldiging van, vermeerdering beter te zeggen, vermeerdering van de zielen. Voor, die, voor deze gaia regels is. Ja, wat staat het uh, we hier aan die kred, en zij heet nevers gaia. Dat is wat daar staat ook in het vers van uh, sherets nevers gaia. Sherets dat is dan het uh, gewemelte he, of zo. So. Dat is dan die Kat en dan staat nog de Gadloet daarbij in de zorg vermeld, in de Torah vermeld. Nefesh -gaya, wat in het vers staat, dat is dan levende uh, nevers Dat was hem voor vandaag, en uh, we gaan, gaan vanaf nu echt een nieuwe fase in van het... Uh, Echt te penetreren in het heilige door je steeds meer en intensiever bezig te houden met de heilige taal. Meer hoeft niet in, meer hoeft niet kwantitatief ge gemeten in, kw in kwantitatieve betekenis van het woord opgevat worden. Tuurlijk. Meer betekent meer aandacht. Meer krachtig. Intensiever. Want uh, we kunnen niet rekken hier de tijd. Je kan niet rekken je tijd, beschikbare tijd, voor wat jij, voor de kabbala. Je hebt allerlei verplichtingen in je leven. Uh, andere dingen enzovoort. Dan, wat jij aan tijd hebt, kan je dan nu. Al is het maar nu aan een uurtje, anderhalf uurtje extra krijg je nu wat je normaal uh, met de zoger heeft. En die zoger dan niet productief al tot het einde kan leren alleen maar meer uh, vertaling kan je nu in plaats daarvan dat richten. Die dat overgebleven, dat vrijgekomen uh, tijd, uurtje of anderhalf uurtje kan je dat besteden aan het. Uh, je indiepen in de hele getal. Goed opletten, zie je hoeveel jaren herhaal ik daarover, omdat dat het nodig is. En nu is de tijd gekomen om dat wel al te gaan doen. Mouwen opsteken, als het ware, en dat gaan daadwerkelijk doen. Dan zal je ervaren, echte wonderen, zal je ervaren, elke dag weer anders. Jouw ervaring van het ware leven zal steeds uh, blijven toenemen.